Het NOS Journaal. Gert Kluk. Veel doden bij aanslagen in Nigeria. Vrachtschip bij Wijk aan Zee vlot getrokken. En Martin Toonderjaar begonnen in Rotterdam. Het weer buien met een kans op onweer en hagel. In de kustprovincie zware windstoten. Vanavond wordt de wind in het kustgebied stormachtig. Ook morgen zwaar bewolkt en buien. Tot dan 6 tot 9 graden. Bij aanslagen in de Nigeriaanse stad Kano zijn nu meer dan 100 doden gevallen. Er is al sprake van meer dan 140 doden. In de straten en in ziekenhuizen liggen tientallen lijken. Correspondent Kees Broeren. Om te beginnen, Kees, hoe zijn die aanslagen gepleegd? Die aanslagen zijn uh, gepleegd in een uh, gecoördineerde aantal... Uh, op uh, bijvoorbeeld verschillende politiestations... Maar ook kantoren waar paspoorten worden afgegeven. Paspoorten bijvoorbeeld voor islamieten die naar Mekka willen reizen. En ook het hoofdkantoor van de deelstaat in Kano is aangevallen. Dat alles weten we is het werk van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Althans, dat heeft Abu Kakka. Uh, het pseudoniem van een man uh, die optreedt als de woordvoerder van Boko Haram... vanuit een uh, uh, zeg maar hoofdkwartier in de noordoosten, van uit Marduguri, is gezegd... Die heeft gezegd dat Boko Haram voor deze aanslag uh, verantwoordelijk is. En daarmee hebben we het ook uh, over de bloedigste aanslag van Boko Haram tot nu toe... met inderdaad 120 of meer doden. Ja, ik heb begrepen dat ze het niet alleen bommen hebben laten ontploffen... maar dat ze ook zelf in de stad geweest zijn om uh, dood en verderf te zaaien. Klopt dat? Dat klopt inderdaad. Er zijn aanslagen, er zelfmoord aanslagen. En daarna zijn ook andere mensen van Boko Haram gekomen die inderdaad geweren, de strijd zijn aangegaan. Bijvoorbeeld met agenten die in die politie stations die werden geëxplodeerd bevinden waren. En ook burgers zijn daarbij in waarschijnlijk behoorlijk grote getalen om het leven gekomen. De regering heeft hierop nog niet officieel gereageerd. Maar er zal natuurlijk toch met een uh, passend antwoord moeten komen. De, president van de, de christelijke president Goetel Jonathan heeft eerder gezegd uh, dat hij zo'n kwart van het uh, budget Nigeria uh, ter beschikking wil stellen om de veiligheidsdiensten in Rijnland, justitie, leger en dergelijke, uh, beter te laten functioneren. Maar een effectieve strategie, moet je toch zeggen, heeft uh, die regering tot nu toe niet gevonden om uh, Boko Haram uh, te bestrijden. En daarmee is het conflict in dit land tot ongeveer gelijk is tussen moslims en christenen opnieuw op scherp gesteld. En vragen veel mensen zich af hoe dit in Nigeria verder gaat. Uh, Eén vraag tot slot. Uh, Organiseren de christenen zich om terug te slaan of hebben die geen macht om dat te doen? Die uh, hebben de macht wel, maar hebben ook zelf geen strategie. Vraagacties zijn gepleegd, moeten ook in de toekomst, moet je aannemen, verwacht worden. Kees je dankjewel. Ja, een uur geleden is het gestrande vrachtschip bij Wijk aan Zee vlot getrokken. Corradings van Bergingsbedrijf Zwitser. Uiteindelijk is het uh, toch gelukt. Uh, de Zwitser Marken, uh, een van onze schepen die ervoor lag, is er toch in geslaagd om hem uh, vlot te trekken. Dus we zijn nu bezig om hem uh, ook met een volgende sleper op te pakken. En dan uh, in positie te houden, zodat we hem kunnen gaan inspecteren. En uh, waar gaat het schip heen?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 Hun films zijn in beslag genomen. Na verhoor zijn ze vrijgelaten. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Veel applaus vandaag op het CDA-partijcongres... voor de voorzitter van het Strategisch Beraad, de Denktank van het CDA... Aartjan de Geus. Hij zette de nieuwe koers van de partij uit. Een koers die het CDA weer moet positioneren in het midden van het politieke spectrum. Het radicale midden, zoals ze het noemen bij het CDA. Vanuit Maarsen, politiek verslaggever Margreet Boer. Applaus was er vandaag voor de nieuwe koers van het CDA. Maar er was ook veel waardering voor de partijvoorzitter, Rut Peetoom... die dit allemaal in gang heeft gezet. Goedemiddag, Rut. Ik wil eerst even jou van harte feliciteren. Ik denk namens iedereen... en even zeggen dat we allemaal achter je staan. Ook prominente CDA's zoals oud-minister Ballin en oud-premier Lubbers... zijn blij met de ingeslagen weg. Omdat het een duidelijk markeert... een herpositionering van CDA als partij in het midden... Een partij die uh, uh, uitdrukkelijk ook de verbinding zoekt met de christelijk sociale traditie. En uh, daar ben ik blij mee. Ik schreef er ook op toen ik het uh, stuk las. Het presenteert zich eigenlijk als Partij van de Samenleving. En dat is natuurlijk een, uh, een eigen geluid. Het is niet tegen mensen, het is met mensen. Dus Partij van de Samenleving, wat natuurlijk wel uh, langer is bij het CDA... maar dat is een beetje hervonden, geloof ik. Het CDA als middenpartij... De gewone CDA's zijn enorm opgelucht. Een uh, heel goede sfeer en uh, het CDA is er weer klaar voor om een nieuwe richting in te slaan. De leden willen naar de toekomst kijken en het liefst zien ze de inhoud van het rapport al bij de komende bezuinigingsonderhandelingen uitgewerkt. Er staan hier gewoon hele duidelijke aanwijzingen in. En wat mij betreft worden bij de komende onderhandelingen, uh, wordt dit gewoon meegenomen door de fractie. En moeten ze dit soort dingen gewoon uh, gaan zeggen tegen de onderhandelingspartijen. En dit soort dingen zijn? Hypotekentend uh, aftrek aanpakken, versoepeling van het ontslagrecht, maar ook beprijzing van milieubelastende dingen. Het rapport is natuurlijk niet voor niks. En er wordt een visie aangegeven voor 10, 15 jaar. Nou, wat mij betreft begint men daarmee direct mee. CDA-partijvoorzitter Rutte Peet benadrukt dat het CDA voor haar handtekening blijft staan onder het regering-gedoogakkoord. En wie dus vreest of hoopt dat zelfstandig nadenken... de bijl aan de wortel is van het kabinet, die kunnen we geruststellen. Wij doen wat we beloofd hebben. En we denken na over straks... De komende maanden gaan de CDA-leden met elkaar in debat over die nieuwe politieke koers in het radicale midden. En in juni wordt het rapport dan definitief vastgesteld. En dan gaan we van het ene naar het andere partijcongres. In Den Bosch congresseerde de PVDA. En daar reageerde PVDA-leider Job Cohen op de uitkomst van een enquête over zijn positie onder PVDA-politici. Een grote meerderheid van lokale en provinciale PVDA-politici vindt Cohen niet de juiste man om bij de volgende kamerverkiezingen de lijst aan te voeren. Een derde van de ondervraagden noemt de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher... de beste kandidaat. Cohen reageert laconiek. Kijk eens, wij zijn een open partij. Iedereen mag vinden wat hij wil. Uh, en dat geldt ook hier. Uh, bovendien is het helemaal niet aan de orde. Dus, uh, pff, dus ik vind ook, hoor, het is op dit ogenblik helemaal geen issue. Ik voeg er nog aan toe, Hans Pekman heeft ook gezegd... en ik steun hem daar zeer in... dat als we straks nieuwe verkiezingen krijgen... dat hij dan ook een, een, een mogelijkheid wil hebben... dat er echt weer een kandidaatstelling komt. Dat lijkt me prima. Maar voelt u zich... Door zo'n bericht niet um, door uw eigen partijgenoten een beetje in de steek gelaten? In de... Ja, ik kan herhalen wat ik net zei, doe ik ook. Uh, open partij, iedereen mag vinden wat hij vindt daarin. Uh, waar het mij om gaat is dat uh, ik een visie heb op welke, waar we heen moeten met Nederland. Uh, en daar wil ik graag hard aan werken. Maar wordt u niet op deze manier een beetje vleugellam? Kunt u dan nog wel voluit opereren tegen dat kabinet? Ja hoor, dat gaat heel goed. De fractie, die, die, daarin volgen wij precies onze, de koers die we hebben. En die zal ook leiden dat we heel duidelijk maken waarom wij en op welke punten wij het kabinetsbeleid niet goed vinden en wat we daar tegenover stellen. U heeft ook gezegd dat Mark Rutte er niet op hoeft te rekenen dat de Partij van de Arbeid eventuele extra bezuinigingen zal gaan steunen. Moet Rutte daar nou van schrikken? Dat moet hij zelf weten. Wat hij van plan is met zijn kabinet is om uh, extra bezuinigingen te gaan uh, doorvoeren. Tenminste, daar ziet het naar uit. Uh, als dat zo is, dan uh, gaan wij dat niet volgen. Uh, dan moet hij dat echt zelf uitzoeken. Uh, bovenop alle bezuinigingen die hij al gedaan heeft... en waar wij fundamenteel bezwaar tegen hebben. Tenminste tegen een aantal daarvan. PvdA-leider Job Cohen in gesprek met politiek verslaggever Wilco Boom. De winnares van de Voice of Holland, Iris, is in haar geboorteplaats drachten gehuldigd. Gisteren won ze de zangcompetitie bij RTL. De belangstelling in drachten was erg groot, zag verslaggever Rien Kamer. De halve de lawaai staat helemaal vol. Buiten spuit het water van de fontein goud. En hier staan de fans. Ja, prachtig. Dag. Bent u fan of uw dochter? Ja, allebei. En mijn dochter het meeste. Ja, wat vind je van haar? Ik vind haar heel goed. Waarom vind je haar heel goed? Omdat ze gewoon heel mooi kan zingen. Gisteren aan het gekeken, tot het einde toe? Nee, nog niet helemaal tot het einde toe. Toen moest ik op bed. Okay. Dus je hoorde het vanochtend. Ja, ja. er ook van? Ja, ja, we hebben alles gezien. Alle uitzendingen en we hebben alles gevolgd. Hartstikke leuk. We zagen op internet dat hier een huldiging was. Dus uh, we moesten hier maar even heen. Vandaar, we wonen ook in Drachten, dus er was moeite hierbij. 3,5 miljoen mensen hebben gisteravond naar de finale gekeken. U ook, wethouder Nieske Ketelaar? Zeker, ja. Hier in uh, Theatercafé De Hopper in de lawaai. Uh, Groot feest, Ja, prachtig feestje. Ja. En dat gaat nu dan nog even door hier uh, Ik, vanmiddag. Uh, ja. Dacht u toen ze won, hé, hey, dat is goed voor Drachten? Zeker, ja, zeker. In de eerste plaats voor Iris. Fantastische kans voor haar om uh, verder door te breken. Maar het is prachtig dat dat voor Drachten en uh, Smallinghand, de gemeente... Ja, zoveel uh, oplevert aan publiciteit, potentieel, uh, ja. Was het een verrassing voor u dat ze won? Nou, eigenlijk niet en daar zal ik straks in mijn praatje ook uh, op terugkomen. Ik heb uh, een nu nog geheim documentje in handen gekregen uit haar Pussy album 2001. Dus dat is uh, dik tien jaar geleden. Waarin haar muziekleraar uh, een affiche voor 2019 heeft gemaakt... Concert van Iris in de lawaai in Drachten. Nou, en het heeft niet tot 2019 geduurd, maar het is nu. En dan is het zover als een echte popster wordt ze hier binnengehaald op het nou, plein voor dan de dan lawaai. Dan ze staat in een open auto. Ze heeft de trofee in de handen. En de 19-jarige Iris Kroes zal zometeen hier de lawaai binnengaan. Honderden mensen staan hier op het plein binnen nog eens zo'n 1500. In totaal 2000 mensen gaan haar huldigen. En binnen in de lawaai zal ze ongetwijfeld ook het winnende nummer nog een keertje zingen. Dames, ze ziet er prachtig uit voor de mensen die haar nog niet kunnen zien. Ik zal even slag doen. In Rotterdam is het uh, Toonderjaar begonnen. Met allerlei evenementen wordt aandacht besteed aan het leven en werk van de striptekenaar en schrijver Martin Toonder, die 100 jaar geleden in Rotterdam geboren werd. Het toonderjaar werd in het oude Luxor Theater ingeluid... met de première van de musical De Nieuwe IJstijd. Die is gebaseerd op een stripverhaal dat toonder maakte in 1947. En daarin liet hij Oli bij Bommel voor het eerst de uitdrukking... als je begrijpt wat ik bedoel, gebruiken. Sport. Het EK Waterpolo in Eindhoven heeft het Nederlands mannenteam na drie nederlagen eindelijk gewonnen. Het team van bondscoach Johan Aantjes was met 12-7 te sterk voor Turkije. We hebben natuurlijk van de week hele zware wedstrijden gespeeld. En de uitslagen waren vrij ruim. Dus uh, dan moet je altijd weer. Uh, we wisten dat we sterker waren dan uh, Turkije. Maar goed, je moet het waarmaken. En in dat opzicht was het vandaag gewoon belangrijk om drie punten te halen.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 Adeline de Cornelissen heeft tijdens Jumping Amsterdam... de wereldbekerwedstrijd Dressuur gewonnen. Overal waar Cornelissen een passieval aan de start verschijnt lijkt gewonnen te worden. Maar toch ziet ze, ook zij nog, verbeterpunten met haar paard. Ja, soms zoals vandaag ook. Dan loopt hij eigenlijk natuurlijk een hele goede proef. Maar dan moet ik toch een klein beetje uh, spelen... omdat hij in sommige stukken toch iets spanning krijgt. En dan kan ik dan nog niet helemaal 100% voluit rijden. Vroeger kon ik er helemaal niet aan rijden. Nu kan ik echt al een heel stuk gewoon flink doorrijden. Maar nog niet de 100% die hij kan. En toch bleef Cornelissen de Duitsers Helen Langehanenberg... en Isabel Wert ruim voor... Landgenoot Edward Gal eindigde als vierde. De hoofdpunten van deze uitzending: Veel doden bij aanslagen in Nigeria. En die aanslagen zijn opgeëist door Boko Haram. Vrachtschip bij wijk aan zee vlot getrokken. En in Rotterdam is het Martin Toonderjaar begonnen. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. En nu de NTA met Pavlov.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 Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl. Uw jaaropgave van uw AOW pensioen printen? Log in op mijnsvb.nl.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 Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Doet u wel eens een dutje op het werk? Dat is heel verstandig. Misschien vindt u baas wel van niet, maar vertel hem dan vooral dat wetenschappers hebben aangetoond... dat u na een dutje alerter en creatiever bent en dat uw geheugen beter werkt. Straks een gesprek met Gerard Kerkhoff, hoogleraar psychofysiologie aan de Universiteit van Amsterdam... en met architecte Sandra Riceo, die een speciale stoel voor een dutje op het werk heeft ontworpen. Ja, en voor we het over die nuttige dutjes gaan praten... hebben we muziek van Tangerine, de tweelingbroers Arnoud en Sander Brinks. We beginnen met schaamte. En met die merkwaardige varianten van plaatsvervangende schaamte... die we, geloof ik, allemaal ook wel eens ervaren hebben. Op dit moment bijvoorbeeld geloof ik, half Italië... vanwege het gedrag van de kapitein van het cruiseschip Costa Concordia. Stefanie Welte kan ons uitleggen hoe schaamte en plaatsvervangende schaamte werken. Gisteren promoveerde zij in Tilburg op een proefschrift over deze twee vormen van schaamte. Gefeliciteerd, Stephanie. Dankjewel. Je hebt enorm gefeest, geloof ik, of niet? Uh, een beetje wel, ja. <laughs> Oké. Okay. Goed. Voor we het over die meest leuke vormen hebben, vinden wij, tenminste, die plaatsvervangende schaamte. Even gewoon over schaamte. Uh, Waarom is dat zo'n ontzettende vervelende emotie? Ja, schaamte gaat eigenlijk over de kern van wie je bent. Dus um, mensen ervaren schaamte wanneer ze worden geconfronteerd... met een slechte eigenschap van zichzelf. Nou, dat is iets heel pijnlijks, want het gaat over ja, wie zij zijn. En uh, ja, schaamte gaat dus over die zelfbedreiging. En dat is heel pijnlijk. Zelfbedreiging is, dat klinkt heel erg... Uh, hè? Dat, je bedoelt, je beeld... Dat je van jezelf hebt gaat een gruzelementen. Ja, ja. En dat heeft eigenlijk ook twee, ja, twee vormen. Dus mensen evalueren zichzelf negatief. En ze denken dat anderen hen ook negatief evalueren. Dus het is dubbel op. Jij ja. vindt jezelf een slecht persoon, maar je denkt ook dat anderen jou slecht zijn. Wa wat doen. is het ergste dat die anderen dat denken? Uh, nou, ik heb laten zien dat het beide belangrijk is: dat het beide onderdeel is van schaamte. Nou, uh, heb je verschillende emoties? Daar kun je mee leren omgaan. Ja. Bijvoorbeeld. Je bent driftig. Nou, zo dat kan je leren in tomen, hè? Je kan je leren beheersen. Even maar, tot tien tellen. <laughs> ja, maar hoe, hoe, kan je dat met schaamte ook? Kan je dat ook? Dat je denkt, ja, ik vind het toch een vervelende emotie. Kan je daar wat aan doen? Um, nou, ik zou zeggen, je moet er eigenlijk niks aan willen doen. Want? Want schaamte laat eigenlijk, ja, confronteert jou eigenlijk met een gedrag van jezelf... wat niet volgens de norm is of wat niet volgens je, je, ja. je doelen is. Dus um, schaamte is wat dat betreft wel functioneel. Omdat het laat zien dat, het, ja, dat je je niet goed hebt gedragen. Um, kijk, als je nou altijd zou schamen voor ja, ook dingen... waar je eigenlijk niet voor hoeft te schamen, dat is niet nuttig. En wat je er dan aan zou kunnen doen... is dat je uh, ja, dan zou ook gewoon um, psychologische therapie... Uh, adviseren, ja, ja. maar... Voor... Maar jij zegt eigenlijk, schaamte is een hele nuttige emotie. Ja. Omdat je er zoveel van kan leren over jezelf. Ja, het, het, het, het confronteert jou eigenlijk met jouw slechte gedrag. En door dat negatieve gevoel word je ook gemotiveerd... om dat gedrag in de toekomst niet meer te, uh, uh, ja, te uiten. Ja, dat moet je maar mooi kunnen. Ja. Bedoel, he, dat, je hebt daar toch niet altijd precies paraat, het juiste gedrag. Dus het uh, nee. overvalt je natuurlijk ook wel wow. eens, hè? Ja. Ja. Yeah. Ja, je kunt ook plotseling uh, een foutje maken. Mm -hmm. um, ja, iets per ongeluks doen. Bijvoorbeeld uh, uitglijden of over de drempel uh, struikelen. Nou ja, dat vind ik niet zo... Ja, nee, nee, nee, precies. Dat, dat, is ook... dat is nou niet iets om je nou, voor te schamen. Ja, nou wel, als je uh, in een straat loopt met allemaal hele chique mensen... en je, je wil daar graag bij horen of zo... en je bent niet zo goed in hakken lopen en, uh, of je hak breekt... En, en opeens lig je op straat. Ik kan me best voorstellen dat je dan denkt... oh jeetje, dat schaamrood je op de kaken staat, te wijze van spreken. Ja. Ja, dat, wat wij, of ja, wat, wat er ook bekend is in de literatuur... is dat dat zijn eigenlijk een beetje een soort per ongelukke foutjes... en daar uh, generen mensen zich vooral voor. En ja, in hoeverre gene nou anders is dan schaamte... dat weten we nog niet helemaal. Maar we denken wel dat het minder intens is... dan dat je je echt schaamt voor een... Maar ja, geef eens een voorbeeld... Uh, van waar je je dan echt voor moet schamen. Nou ja, bijvoorbeeld uh, um, alcoholverslaving of zo. Ja. Of... Um, uh, ja, als je, als je de wet hebt overtreden. Of. Uh, ja, mensen kunnen zich ook schamen voor. Uh, performancefouten. Dus als ze slecht hebben gepresteerd op het werk. Of. Um, wij gebruiken veel psychologie-studenten als proefpersoon. als ze een slecht cijfer hebben gehaald. Ja. Uh, voor hun tentamens. Ja. Wanneer heb jij je maar... voor het laatst geschaamd? Uh, goh, goede vraag. Nou ja, waar, waar ik me regelmatig voor schaam. <laughs> ik. Uh, uh, ja, even nadenken. ook oh, gisteren, op mijn feestje. <laughs> Toen uh, hadden mijn collega's een paar uh, genante voorbeelden... van wat ik, wel, uh, wat ik voor de grap wel eens doe of zo. En dat werd dan verteld aan al de gasten op mijn feest. En dat vond je vervelend? Dat, nou ja, ik vond het ook wel een beetje grappig, want het kon in die context wel. Maar het was ook wel een beetje schaamtevol. Mag ik eens vragen, heb jij in je onderzoek rekening gehouden... met verschillen tussen mensen? Want er zijn natuurlijk mensen die schaamteloos gedrag vertonen. We horen Gerard Kerkhoff, de slaapexpert. Voor... En, en ja, eh, eh, mensen die, waarvan eh, anderen wellicht denken van... nou, onbestaanbaar dat hij zich niet schaamt voor de situatie waarin hij nu is... Uh, er zijn inderdaad verschillen in hoe gevoelig mensen zijn voor schaamte. Ja. Maar wij hebben vaak gebruik gemaakt van experimentele aanpak. Dus dat we mensen. Um, uh, ja, uh, een schaamte hebben laten voelen. Hmm. in die situatie. En dat lukt dan meestal wel redelijk goed. Maar iedereen heeft er last van. Je kan niet. er is geen mens dat geen, uh, die geen last heeft van schaamte. Um, nou, dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk. Ik weet het niet zeker, want ik heb dat zelf niet onderzocht. Maar ik geloof dat uh, uh, uh, mensen die psychopaat zijn, wel... Zal ik aan het denken, sociaal inlevingsvermogen? Ja, dat is heel belangrijk, inderdaad. Ja, en, en, uh... en die hebben dat niet? Dus die weten ook niet wat de regels zijn die, en wat, wat, wat wordt... Die leven echt schaamteloos, bij wijze van Nou, spreken. dat zou ik niet willen zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat, het, dat de regels voor hun minder... Als ze die overtreden, dat het voor hun niet zo schaamtevol is. Ah. En als we het nou gaan hebben over die, die variant op schaamte... die plaatsvervangende schaamte, zoals nou, Henk al zei... in Italië zullen mensen zich echt ontzettend schamen voor die kapitein. Um, die is gevlucht um, en zonder de mensen te helpen op dat cruiseschip. Dat uh, ja. is verongelukt. Ja. Um, ja, we zijn eigenlijk allemaal ook wel eens in zo'n situatie uh, beland. Uh, maar wat, wat, wat is dat eigenlijk? Dat plaatsvervangende schaamte? Ja. Want die mensen die, hebben, die kennen die kapitein waarschijnlijk niet eens. Ja, nou, dat is die heel leuk. Die ja. Ja. ja, het is heel leuk uh, dat je dat voorbeeld geeft. Want dat is ook exact een, uh, een vergelijkbaar voorbeeld... wat wij uh, hebben onderzocht, ik met mijn uh, promotoren... Um, wat daar gebeurt is dat de Italianen kunnen zich voor die kapitein omdat het ook een Italiaanse kapitein was. En uh, wat daar gebeurt is, zij, zij vormen een groep, de Italianen... en het gedrag van één groepslid, die Italiaan... dat straat slecht af op de rest van de groep. Dus de Italianen kunnen nu denken van... wat moet de rest van de wereld wel niet van ons als volk denken... omdat één iemand, de Italiaan... Iets verkeerd heeft gedaan. Dus dan heeft het eigenlijk helemaal niet zozeer met je eigen zelfbeeld te maken. Ja, precies. Dat hebben we ook laten zien. Uh, wat plaatsvervangende schaamte in, in die variant vooral inhoudt. is dat uh, mensen vooral bezorgd zijn om hun reputatie. Dus ze zijn heel erg bezorgd van. oké, okay, door dit gedrag. of dit slechte gedrag van mijn groepslid. kunnen andere mensen mij nu negatiever evalueren. Maar dit is eigenlijk een behoorlijk egoïstische uh, redenering. Ik bedoel. Ik kan me voorstellen dat je denkt, wat erg dat dat gebeurd is met die toeristen op die boot. Maar zij denken, zij, wij, mensen denken dan, wat vervelend. Dan denken ze dat ik ook zo'n uh, stomme Italiaan ben. Nou, ze, ze kunnen natuurlijk ook medelijden ervaren voor die slachtoffers, dat lijkt ja. me ook. Ja, maar het ligt maar net aan waar zij de focus op leggen. Als, er bijvoorbeeld, als zij worden geconfronteerd met een krantenartikel... waarin vooral wordt gefocust op het slechte gedrag van die kapitein... dan is dat voor hun op dat moment natuurlijk het meest relevant. Maar is er, is er ook, um, uh, uh, kun je ook plaatsvervangend uh, uh, je schamen voor, voor iemand... Uh, uh, die bijvoorbeeld uh, iets staat te doen waarvan je denkt, oh mijn god... Ja. Wanneer, wanneer heb je dat dan? Nou, even bij mijzelf een voorbeeld. Um, ik ben ooit met dit onderzoek begonnen omdat ik, als ik naar de uh, audities van Idols keek, um, dat ik, ik kan dat niet aanzien. Als mensen daar uh, heel vals voor de jury komen te zingen, dan uh, moet ik uh, wegzeppen en mijn ogen bedekken. Um, nou, met die mensen, meestal bij uh, die kandidaten bij Idols, daar deel je niet per se een identiteit mee. Je kijkt als alle met ja, als heel Nederland kijk jij naar andere Nederlanders. Maar dat is niet op dat moment iets uh, opvallends. Dus wat wij hebben laten zien... is dat mensen zich voor zulke soort uh, vreemden kunnen schamen... omdat ze zichzelf als het ware inleven in de positie van die ander. Dus dat is eigenlijk een andere manier van plaatsvervangende schaamte? Ja, die ene waarbij je schaamt omdat het een groepslid is... dat noemen we uh, groepsgebaseerde schaamte. En dit noemen we empathische schaamte. Dus Je, je via leeft inleven. je in dat jij daar zo... zo ja, je stelt vals. je voor dat jij daar val staat te zingen hm? voor de jury. ja. ja. Ik, ik heb wel eens gehoord van iemand. Toen schaamde ik me voor een familielid. En toen zei iemand tegen Dan moet je wel heel veel van haar houden. Dat je je ervoor schaamt. Is dat dan ook empathisch? Of is dat dan. Toch groep? Hoe zit dat dan? Ja, je kunt je voor bekenden natuurlijk ook empathisch schamen. Het ligt maar net aan ja, wat op dat moment het belangrijkst voor jou is. Ik zou zeggen, als de link tussen dat familielid en jou opvallend was, dan was het voornamelijk reputatiegericht. Maar als het niet echt bedreigend was voor jouw reputatie, dan zou je je waarschijnlijk kunnen schamen via empathie. En als, je, als mensen belangrijk voor je zijn, is het, ja, is het wel te verwachten dat je daar makkelijker in kunt verplaatsen. Ja. En schaam je je dan ook meer? Uh, als jij je makkelijker erin verplaatst, dan schaam je je meer. Ja. Ja. En heeft het, uh, uh, net zoals, met, zoals schaamte nut heeft, heeft plaatsvervangende schaamte ook nut? Uh, ja, we hebben één heel leuk onderzoek gedaan. Waarbij uh, we, we eerstejaars psychologiestudenten hebben laten kijken naar een filmpje van een student. Uh, die een slecht resultaat had gehaald op een opdracht die zij zelf ook moesten inleveren. En als studenten zichzelf voorstellen en schaamte voelen... dan gingen ze een week later extra uh, goed presteren op die opdracht. Dus... Maar dat was bij studenten die zich helemaal gingen inleven. Stel je voor dat ik die onvoldoende zou krijgen? Um, ja, dat is vervelend. Ja, en... maar, maar dat uh, zette hen aan tot een ijverig gedrag. Uh, ja, die, die empathische schaamte, dat zet hen aan tot ijverig gedrag. En ik denk dat het uh, vooral een goede manier is om mensen via anderen zich te laten schamen. Omdat het dan, is het nog niet echt gebeurd. Dus je stelt jezelf voor dat zoiets zou kunnen gebeuren. Dus je hebt er nog invloed op om het te veranderen. Ja. Um, en daardoor word je gemotiveerd om het beter te gaan doen. Om, zo, om dat in ieder geval niet te laten gebeuren. Maar als je je schaamt, dan is het al gebeurd. Dus dan twijfel je misschien ook wel meer aan jezelf om het beter te kunnen doen in de toekomst. Maar zullen we eens aan de andere... Ja, keer die, aan die tafel moeten vragen? eigenlijk ook met de billen bloot, <laughs> vind <laughs> ik. Sandra van Risse, we hebben je nog niet gehoord. Straks kom je uitgebreid aan het woord. Maar uh, heb jij ervaring dat je dacht... Ja, dat is mij niet een tweede keer overkomen. Ik heb daar wat van geleerd. Ja, ik heb wel vaak last zeg maar, van plaatsvervangende schaamte. En dat komt dan eigenlijk vooral voor bij mijn hele lieve dochtertje... Want die uh, heeft het wel als kerst voor elkaar om s ochtends vroeg te verschijnen bij het ontbijt in een hele mooie combinatie kleding. Ja. Waar ik niet helemaal achter sta. <laughs> en dan, ja, dan gaat ze toch zo naar school. En dan? Hey. Nou ja, dan inderdaad is dat je reputatie. Je ja, dat zit ik me nu ook af te vragen nu ik dat hoor. Is dat een reputatie of is dat ook die empathische schaamte? Misschien is dat alle twee een ja. beetje... In dit ja. geval. Maar dan zou je bang kunnen zijn dat je dochtertje uitgelachen wordt op school. Vanwege haar kleding. Ja, dat is één inderdaad. Dat, dat of is denk niet... jij ook, die andere ouders die zullen wel denken: kan die Sandra van Rysée dat dochtertje niet beter? Misschien zijn het deze twee dingen. Want die, die, ik zeg haar vaak: wil je dat wel ja. aandoen? Want stel dat je uitgelachen wordt. Ja, ja dat uh, heb ik wel eens gezegd. En, dat werkt en wat niet zegt altijd. ze dan? Ja. Nou, dat wisselt een beetje. Soms doet ze uiteindelijk ook iets anders aan... maar het ligt ook een beetje aan de tijd die we daarvoor hebben in de ochtend. Mijn Want het is op zich natuurlijk wel een, een, uh, heel stoer van haar... dat ze denkt, kan mij het regelen? ik ga gewoon zo naar school. Want hoe oud is je dochtertje? Zeven jaar is ze. Ja. Ja. Ja. Maar Stephanie, hier aan dit voorbeeld hoor je toch volgens mij... dat die schaamtegevoeligheid nogal verschilt bij mensen. Uh, ja. Hè? Want je zou ook kunnen denken... mijn dochtertje heeft het net de zin? die vindt het leuk... Kom op, laat het gaan. Ja, klopt. Ja, en wat ik eigenlijk vaker bij haar heb, is plaatsvervangende trots. Ja, dat is ik super... weet niet of daar ook onderzoek naar <laughs> gedaan is. <laughs> en of, dat, of die term bestaat. Dat is een hele ja. verkeerde emotie. Plaatsvervangende <laughs> trots. Trots Ja. mij. Niks heb de plaatsvervangende trots. Ja. Nee, dat is heel goed. Plaatsvervangende trots of trots, dat is natuurlijk heel, ja, een leuke emotie om te voelen. Vooral voor je kinderen. Ja. Maar daar is, geen, ook, ja. daar is geen onderzoek naar gedaan? Nog niet zoveel, dat? nee. nee. Okay. En eh, eh, Gerard Kerkhoff? Ja, ik, eh, eh, ik heb hem natuurlijk... Zo zitten piekeren net over voorbeelden, maar... Uh, maar lijkt een psychopaat, kent geen... Uh, <laughs> nou, precies. Nee, even serieus. Maar, nou serieus, ik kan me wel een schame uh, plaatsvervangend... Uh, over vakgenoten die uh, de voorkomen foute dingen zeggen over slaap bijvoorbeeld. Ja. Uh, kenmerken van slaap, de, de regeling van slaap, et cetera. Uh, ja, dat is voor mij plaatsvervangende schaamte. En dan is het weer die groeps. Uh, nou, dat komt inderdaad, omdat. Ja, het is dan een, het ze, is ik een ben collega. Het is een collega. Nee, maar het is een, het is een collega. Ja. En uh, dat, dat schept dus een zekere mm. band. Net zo goed als dat jij met je dochtertje natuurlijk mm -hmm. een band hebt. En ik denk dat dat nodig is. Want nou ja, net in het gesprek dacht ik. Een van de vragen, kun je je ook schamen over het gedrag van iemand die je totaal niet kent... alleen omdat hij mens is, bijvoorbeeld? Via die groep, uh, bedoel je? Of... Ja, maar... Uh, uh, je kent hem niet, hij is ver van je vandaan. Niets. Ja, ver van je vandaan. Stephanie, wat denk je? Nee, en dan bedoel je ook niet bijvoorbeeld een andere Nederlander of zo? <lacht> nee, ook niet. Nee, je hebt geen enkele en goedsrelatie met iemand. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. Iemand die het, uh, de mensenrechten schendt, bijvoorbeeld. Uh, nou ja, als jij jezelf, zeg maar, het, het wezen mens... als jij ja. jezelf ook al onder mensen definieert... en dat je ja. dan wordt geconfronteerd met hoe slecht mensen zich kunnen gedragen... ja, ja dan denk ik het wel. Ja, het het gaat natuurlijk ook heel erg over welke normen en waarden ja. je jezelf stelt, natuurlijk. Ja. Ja. En welke empathisch vermogen je hebt. Ja, ik, in ja. want in ja. De, daar is de ene persoon ook meer getalenteerd uh, Ja, in. zeker. Nou ja, God, ja, voor de hand het voorbeeld. Hoe is een mens in staat om een ander mens te martelen? Ja. Ja. Nou, dan, ja. bedoel, ik ervaar daar plaatsvervangende schaamte bij. Ja, ja. tuurlijk. Ja. En, en zonder dat ik die betreffende persoon of het slachtoffer ken... maar het feit dat een mens waarvan je veronderstelt... dat hij een zeker beschavingsniveau heeft, dat gedrag vertoont... Ja, dat uh, ja. kan ik me niet in inleven. Nee, ja, nee. Niet. nee, tuurlijk. En Stephanie want je, je komt uit Tilburg van de so, uh, vakgroep uh, sociale psychologie. Ja. Vorig jaar is je, een beroemde collega van jou enorm een opspraak geraakt. Ja. Diederik Stapel. Had jij daar toen plaatsvervangende schaamte bij? Ja, want hij heeft uh, de hele boel bij elkaar aan elkaar gelogen. Hè? Dat is een... Tenminste vrij veel, geloof ja. ik. Ja. Ja. ja, daar kan ik me wel voor schamen, ja. Want dat straalt natuurlijk slecht af... Af op ons vakgebied. Ja, dus ja. Ja, je zegt daar kan ik me wel voor schamen. Ja, daar maar voelde ik je me dat toch? Ja, ja, zeker. Ja, maar dat ik denk is... dat het sterker is dat, dat, laten we zeggen, iedere wetenschapper, ja. rechtgeaarde wetenschapper, hm. schaamt zich uh, hiervoor. Ja. Omdat ja. dit tegen de regels is. Ja. En je kunt niet alles 100% natuurlijk dichttimmeren nee. en, en beveiligen voor dit soort praktijken. Stefanie, dus nou las ik dat je bij plaatsvervangende schaamte twee reacties kan hebben. Je kan je terugtrekken. Je, uh, ik heb er niks mee te maken. Mm -hmm. En je kan het gaan compenseren. Of Hoe moet ik dat zien? Ja, dus wat uh, uh, bedreigd is in plaatsvervangende schaamte is je, je, je reputatie. Dus je, je reputatie is in uh, ja, gedrang. Dus wat ga je doen? Je gaat je reputatie of heel actief repareren. Of je gaat je terugtrekken om je reputatie... En dat actief uh, repareren, hoe gaat dat dan? Nou, wat wij hebben laten zien is dat mensen die zich uh, schamen voor anderen... voor bijvoorbeeld uh, vrienden met wie ze in een restaurant zijn... Ja? dat ze uh, dan bijvoorbeeld de serveerster, die het heeft gezien, een hogere gaan geven... Oh, van, wij deugen heus wel. Ja, zo van, ik ben wel aardig. en oh, ja. ik, uh, um, ik, ja, ik, ik ben niet degene die hier de boer op stelte heeft gezet. Oké. Okay. En, en, en, en dat terugtrekken, wat heeft dat voor een functie? Als je denkt... Ja, dus wat we hebben gezien is dat wanneer um, mensen uh, um, in dat restaurant zijn en ze komen bij een serveerster die uh, niets weet van wat er is gebeurd, ja. dan gedragen ze zich gewoon normaal ja. en um, dan is er niks aan de hand. Maar als die serveerster er wel van weet dan, en ja, ze hebben het, bijvoorbeeld het gevoel dat het niet meer goed uh, kan worden gemaakt, dan worden ze meer geneigd om zich uit de situatie terug te trekken. Ik er niet bij. Ja, of om meer schade te vermijden. Ja. Ingewikkeld toch, die schaamte. Maar eigenlijk, als je er heel goed naar luistert, moet je zeggen... eigenlijk hebben we die schaamte nodig om ons als mens behoorlijk te gedragen. Zouden we die emotie niet kennen, dan, dan ja. zouden we veel lomper en vervelender worden misschien. Ja, precies, want het, het reageert op wanneer we ons niet met de normen gedragen. Dus... Ja. En of dat nou schaamte is of uh, plaatsvervangende schaamte, maakt dan niet zoveel uit. Het is allebei nuttig. Ja. Dit is tot 7 uur Pavlov. En het is tijd voor muziek. Uh, de band Tangerine uh, is hier uh, binnengeslopen. Ik zou me bijna schamen dat ik niet meer precies weet wie nou. Arnoud en wie Sander is. Want oh, jullie zijn een tweeling. Daar we een mogelijke voor. Oh, gelukkig. gelukkig. Ja. En uh, jullie gaan een nummer uh, spelen. Walking on a dead end street. En ook dat is niks om je voor te schamen geloof ik. Hè? Want we hebben een klein stukje gehoord net voor de uitzending. En dat klonk al hartstikke mooi. Dus uh, we gaan van jullie genieten. Tangerine met Walking on a dead end street. we're walking on a dead-end street. Though you want me to walk with the blame, though you want to reflect all your pain, though you know troubled sky Nothing will pass us by Cause we're flying in a troubled sky Though you want me to fly with the plane Though you want to reflect all your pain Though you know someone who's never expected Something from you Still you want to expect that from someone Who's never expected something from you APPLAUS Tangerine, de tweeling Bruce, Arnoud en Sander Brinks... met Walking on a Dead End Street. We hebben vooraf helemaal niet gevraagd... Uh, wat moet ik vertellen? Waar kan ik jullie binnenkort zien? Overal en nergens joh. <laughs> zeg, kijk maar op onze website of zo. En die website en heet? Tangerine en erachter. Oké, okay. tangerine.nl. Hartelijk dank. Ja, dank je wel. Deze week is het groot nationaal slaaponderzoek van start gegaan. Er hangen nog veel mysteries rond slapen. Want slapen is niet alleen om tot rust te komen, er gebeurt veel meer. En om dat op te helderen kan iedereen via internet meedoen aan dat nationaal slaaponderzoek. De belangrijkste vraag is natuurlijk waarom slapen zo belangrijk is. We praten erover met Gerard Kerkhoff, hoogleraar psychofysiologie aan de Universiteit van Amsterdam. En hij houdt zich al jaren bezig met het fenomeen slapen. En Sandra Rizeo. Heeft een speciale stoel voor op het werk ontworpen. De Powernap-stoel. Waar je onder werktijd een hazenslaapje op kunt doen. En allebei zitten ze hier aan tafel. Maar om met jou te beginnen, Gerard. Waarom slapen we? Je hebt het voor een deel al gezegd. We slapen omdat we overdag eigenlijk, eigenlijk een beetje slijten. Eigenlijk uh, loopt onze energievoorraad wat leeg. We zijn actief. Dat heeft allerlei gevolgen. En die gevolgen. Uh, die worden tijdens de slaap, tijdens uh, een goede periodeslaap, um, worden die uh, gecompenseerd... zodat we de volgende dag weer... Uh... Maar is het dan alleen energie opladen? Nee, dat is uh, meer dan dat. Um, dat zijn bijvoorbeeld uh, allerlei hormoonachtige stoffen in het brein... die um, overdag in een andere verhouding staan dan s'nachts. Um, dat zijn ook stoffen die bijdragen aan het herstel van... Weefsels, die uh, um, groeihormoon is daar zo'n voorbeeld van. Uh, dat uh, vermeerdert uh, de celgroei. Maar zorgt ook voor allerlei zenuwverbindingen. Die uh, vooral s'nachts gelegd worden. Dus eigenlijk ben je heel hard aan het werk s'nachts. Je brein is in ieder geval heel <lacht> ja. hard aan het werk. En wanneer, wanneer doet hij dat optimaal? Want uh, ze zeggen wel eens van uh, acht uur slapen is uh, uh, volstaat. Maar ja. is dat nee, zo? Je slaap kent uh, goede slaap. Goede nachtelijke slaap, moet ik er onmiddellijk bij zeggen... kent een zeker patroon. Een verdeling uh, die bestaat uit verschillende fasen. Lichte slaap, diepe slaap, droomslaap. Veel mensen kennen die uh, stadia. En uh, uh, bepaalde processen hebben een voorkeur. Bijvoorbeeld uh, de vorming van ons geheugen. Uh, met name de vorming van ons lange termijn geheugen... heeft een voorkeur voor uh, de, de droomslaap uh, vooral... Uh, hoewel er ook vaak onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende vormen van geheugen in relatie tot die slaapstijl. Ja. Maar betekent dat dan dat, dat, je, uh, dat het beter is voor je geheugen? Dus dat eigenlijk dat je slimmer uh, wordt of bent naarmate je langer slaapt? Ja, uh, er is aangetoond dat het slimmer is om voor het doen van een examen, een tentamen, uh, uh, te slapen... dan de hele nacht uh, proberen nog uh, van alles in je hoofd te stampen. Want... Kans is groot uh, uh, dat je dat vergeten bent de volgende dag. Slaap is nodig om uh, de indrukken die overdag zeg maar, voorlopig opgeslagen zijn... om die s'nachts uh, uh, te rubriceren, netjes in te delen en ook hun plek te geven. Uh, waardoor ze als het ware ingebrand worden... en je er dus wat langer gebruik van kunt maken. Dus uh, je kunt zeggen, je leert ook... Nou, oh, dat, dat klinkt heel erg hoopvol. Ja, wat, wat, wat, <laughs> maar is dat... Is dat, uh, dat geldt voor iedereen hoor. <laughs> ja. Maar um, uh, je zei van nou die, die acht uur dat is niet uh, per se noodzakelijk. Het gaat om het patroon, maar uh, uh, hoe lang duurt eens zo'n patroon bijvoorbeeld? Uh, grofweg anderhalf uur. Dat is een, uh, dat is een vaste volgorde. die uh, over het algemeen begint met een uh, kortere of langere periode uh, diepe slaap. Wordt gevolgd door uh, uh, droomslaap. dan nog een beetje lichte slaap. Nou, dan heb je je anderhalf uur vol. En dat. Herhaalt, uh, zich. herhaalt zich. Maar er zijn uh, mensen die, die met vier uur slapen uh, uh, genoeg ja, hebben. Ja, vier uur is heel erg kort. Zeven. Maar dat zijn inderdaad extreme kortslapers. Dat zijn ook hele efficiënte slapers. En als je naar het patroon kijkt, zie je dat die eigenlijk uh, dezelfde hoeveelheid diepe slaap hebben. als de wat uh, langere slapers, zeg maar. Uh, maar juist uh, minder lichte slaap hebben. En kan je daarmee ook, als je weet, van nou ik, uh, ik, ik heb maar vier uur slaap nodig... en je, je had het al over, dat zijn effectieve slapers... maar kan je dat ook dan een beetje helpen... dat, die, dat, dat er in ieder geval alles uit wordt gehaald uit die, uit die vier nou, uur? Nou, de meeste mensen gaan daarmee experimenteren, vaak uit noodzaak. Als je jonge kinderen krijgt bijvoorbeeld, dan, uh, ja, dan moet je wel. Uh, uh, je, je nacht wordt vaak ook wat onderbroken... Je kunt s morgens uh, uh, niet lang uitslapen. Ook niet in het weekend. Dus je kunt in het weekend niet compenseren. wat je in de loop van de week tekort gekomen bent. Uh, nou, dan zoek je je grenzen op. En sommige mensen bereiken die eerder dan anderen. En dat is een manier om uh, erachter te komen. of je, laten we zeggen. genetisch uh, voorgeprogrammeerd bent tot kort- of langslaper. Uh, plus dat veel mensen slapen eigenlijk zonder vinden van hun tijd. Ja, ik niet. Ik maar al, het zit weer uh, heerlijk. <laughs> ja. Maar je kan. Je, je kan... Jezelf niet trainen in kort slapen. Dat je nou, denkt, en... uh, mijn lichaam denkt wel dat dat negen uur nodig heeft... maar dat is helemaal niet nodig. Ik kan wel nee. met vijf. Nee, ik zie het niet als trainen. Het is meer het opzoeken van mm. wat voor jou de optimale slaapperiode is. Nee. En dat wordt gegeven in belangrijke mate door je genetische make-up. En wat is het effect van te weinig slapen? Wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, te weinig slapen um, hangt er vanaf. Um, als je een normaal uh, ongestoord slaappatroon... Patroon hebt, dan is het over het algemeen minder ingrijpend... dan wanneer dat te weinig slapen wordt veroorzaakt door veel onderbrekingen. Als dus je beter slaap... vier, vijf uur achter elkaar slapen... Ja, dan acht uur met elke keer interrupties. Dat blijkt. Het blijkt dat juist een combinatie van uh, relatief kort slapen... en uh, verbrokkeld slapen, dus onrustig slapen, regelmatig ja. wakker worden... je slaappatroon verstoren... Je kunt niet onmiddellijk dan je patroon hervatten. Dat moet dan weer Om via... Dan begin je weer opnieuw. Eigenlijk wel. Oh. Dan ga je, ja. uh, dus dat is allemaal heel erg boeizaam. Gedoe, maar ja. de combinatie. Ik word er ja, Er gebeurt een hoop. Uh, ja. uh, zonder dat je daar gelukkig van bewust bent. Maar uh, juist de combinatie daarvan... heeft allerlei negatieve effecten. Uh, in toenemende mate blijkt bijvoorbeeld dat... Uh, uh, uh, uh, hart- en vaatziekten... dat die uh, verergerd worden door onderbroken slapen en ook relatief kort slapen. Uh, we weten ook dat bijvoorbeeld ons, uh, ons gewicht... onze gewichtsbalans, dat die beïnvloed wordt... door al dan niet onderbroken slapen relatief kort slapen. En ja, dus ja, dat klinkt zo euchemistisch, de, de, de gewichtsbalans. Maar je bedoelt met kort slapen, gaan we meer eten dan? Of? Ja, of het algemeen is het zo dat de prikkel om meer te eten... Uh, dat hij sterker wordt. Oftewel, onze verzadigingsprikkel is zwakker. Het stond van de week nog in de krant. Ja, wordt al jarenlang wordt daar, uh, worden daar meerdere studies... of zijn daar meerdere studies naar gedaan... Uh, waaruit blijkt, uh, onder zowel jongeren als onder ouderen... dat uh, bijvoorbeeld ook diabetes... dat dat beïnvloed wordt door de kwaliteit van je slaap... Uh, je gewicht wordt beïnvloed door uh, de kwaliteit van de slaap. Nee. Nou, kortom, uh, ons immuunsysteem, ons, ons, ons afweerapparaat... Uh, uh, wordt verzwakt door uh, onderbroken slapen. Uh, en geestelijk? Wat gebeurt er met ons uh, denken? Worden we ook minder helder? Nou, Wat we zien is dat uh, slaaptekort... Uh, mensen die lijden aan slapeloosheid, insomnie dat die uh, een hele reeks symptomen hebben... waaronder stemmingsverlies... Um, waaronder ook verminderde geheugenvorming. We hadden het er net al over. Ja. En nou is de makker eigenlijk dat, dat verminderde geheugenvorming... geldt vooral voor... Um, niet alleen voor ons rationeel geheugen, dus rijtjes leren... maar geldt ook voor ons emotioneel geheugen. En wat we zien, dat vooral positieve emoties... Minder sterk uh, uh, vastgelegd worden. En dat zijn vooral de negatieve. Dat betekent dat er sprake bij onderbroken slaap, van vooral uh, negatieve emoties. Ik heb een voorbeeld van gedrag overdag. Um, um, voorbeeld van een negatieve emotie, wanneer je um, kwaad bent, uh, wanneer je uh, uh, het moeilijk hebt met en dan sla je dat Negatieve op. ervaringen, ja. dan hou je dat langer vast. Okay. En hoe zit het dan met het powernappen? Want dat lijkt dan alsof dat helemaal niet, ja, uh, geen oh, succes is. Powernappen moeten we wel even uitleggen. <laughs> ja, want uh, uh, uh, was, uit, Sandra Risseel is een ervaren powernapper. Dus aan jou de vraag, wat is dat? Powernappen <laughs> ja, powernap is eigenlijk het doen van een mini-dutje. Niet langer dan 20 minuten, want als je dat langer doet dan 20 minuten, dan kom je in, zeg maar, al snel in die diepe slaap. Dan gaat het hele patroon van starten. He. Ja, en als je dan in die diepe slaap wakker wordt, dan word je niet prettig wakker. Daarom zeggen soms zijn de mensen, zeg, nou ik ga niet overdag slapen, want dan word ik wakker en nou, dat, dan kan ik niet meer de dag verder. Maar dan, je moet gewoon niet te lang slapen. En uh, het blijkt dus uit onderzoeken dat uh, het doen van een mini-dutje... dat dat de uh, arbeidsproductiviteit verhoogt. Dat mensen alerter worden. En dat men zich beter kan concentreren. Dus we moeten bedjes op werk hebben. Bijvoorbeeld. Maar, maar uh, ik noemde jou al een ervaren maar. Want jij doet dat, hè? Uh, ja, ik... Uh, Je bent architect? Ik ben architect. En eigenlijk kwam ik erachter dat uh, tijdens mijn werkzaamheden... dat ik, uh, als ik even ging liggen met mijn ogen dicht, dat ik allemaal tot allemaal ruimtelijke oplossingen kwam. En euh, nou, ik ben er eigenlijk niet de enige in... want ik heb ook gelezen over de atoomgeleerde Kekulé... die al in de 19e eeuw een ontdekking deed... toen hij nadacht over het atoom, of uh, molecuul benzeen... Toen, zijn, toen viel hij bij de haard in een luis toe in slaap en opeens zag hij een slang voor zich die de staartbeet pakte. En dat is de ring. Okay. En dat is dus yeah. de vorm van een benzeenmolecuul. Uh, molecuul. En nou ja, ik kom dus ook tot uh, ruimtelijke oplossingen. Slapend? Slapend. Eigenlijk uh, wat ook is onderzocht, dat uh, ja, je hoeft die 20 minuten niet per se echt te slapen. Maar het feit dat je gewoon echt tot rust komt... daardoor gebeurt er al heel veel in je brein en ook in je lichaam... waardoor je daarna alert en actief voor bent. Stefanie, jij knikt. Stefanie Welter. Ja, nou, ik vroeg me af dat je zei, die twintig minuutjes... Ik heb wel eens gehoord dat um, als je dus zo'n powernapje wil doen... dat je dan op bed moet gaan liggen met je sleutelbos in je handen. Ja, en op het moment dat je ze laat vallen... Dat je dan moet stoppen. Ja. En dan word je wakker van, van, van het lawaai van de sleutels. Ja, ja. ja, ja, ja. ja dat is inderdaad een tip. Ja. Als je geen zin hebt om bijvoorbeeld je mobieltje even op een wekker te zetten, of een ander of een kookwekker. Maar het ook wordt gezegd: is neem van tevoren een kopje koffie. Cafeïne gaat pas na een kwartier werken. word je vanzelf wakker. <laughs> Bij mij heeft dat dus helemaal geen zin. Cafeïne, ik, ik kan niet. Maar, uh, maar het, gewoon moet, gewoon het moet een kort dutje zijn. En wat is de reden daarvan? Dat het maar kort moet zijn? Omdat je dus anders in je diepere slaap komt. En dan ga je die hele cyclus. En er wordt eigenlijk gezegd, want dan die eerste twintig minuten zijn zeg maar je lichte slaap. Ja, um, ja daar, nou dat is een soort van bouillon. Waarbij je ook uh, dus krijgt dat je geheugen verbetert. Maar dan een heel klein beetje daarvan. Klokken. Ja, van die ja, dingen die ja, straks gebeuren. Nou, ja, laten we wel zijn. Inderdaad, uh, een powernap is per definitie maximaal 20 minuten. Hè, 10 tot 20 minuten. Uh, zelfs dutjes van 7 minuten uh, blijken een positief effect te hebben. Dat maximaal 3 uur duurt. Tot uh, vanaf het moment van wekken. Uh, we weten dat op het moment dat je in diepe slaap komt... dat je dan na het wakker worden... dat is tevens ook het gevaar van dutten... dat je niet onmiddellijk alert bent dat je een zekere slaapdronken oh ja. schap dat ervaart dat en ja. dat kan kort, dat kan ook uh, verrassend lang duren. Sleep inertia heet dat, slaaptraagheid uh, en je functioneert echt minder. En dat is bijvoorbeeld ook de reden dat op allerlei lange transatlantische vluchten... Mm -hmm. de bemanning heeft dan eigenlijk geen, nou, geen klap te doen. Want vliegt op de automatische piloot. Moet af en toe wat monitoren. En dan kun je best, als je met z'n drie of vieren bent... één persoon de gelegenheid geven om lekker te slapen een half uur. Maar ja, doet zich een acute noodsituatie voor... dan is er de kans dat als hij geen nap doet, maar wat langer... dat hij inderdaad last heeft van dat verschijnsel van slaaptraagheid. Mm -hmm. En dus niet onmiddellijk acuut kan... En goed kan ingrijpen. Dus maar de hoe... truc met de sleutelbos. Toch ja. maar, doen. Ja, heel goed. Ja. maar hoe zit het dan op het werk? Want uh, ik kan me voorstellen dat bazen niet echt staan te springen. Uh, uh, dat alle werknemers even een stukje gaan doen. Naar nou, deze uitzending van uh, paf of wel hoor. Ja. Nou, weten ze. dit moeten we doen. Nou, Wij hebben verschillende onderzoeken gedaan... met het eerste prototype van de Power nap -chair. Want die, dat heb dat dus ja, die heb ontworpen? Ja, die heb ik ontworpen samen met een ergonoom. En daar is ook nog een psycholoog bij betrokken geweest. En uh, wij hebben het eerste prototype bij een aantal bedrijven geplaatst op proef. En daar zijn we naar nou gaan kijken hoe mensen daar nou mee omgingen. En dat bleek eigenlijk dat de helft van de medewerkers bij dat bedrijf hem toch gingen gebruiken. Alleen wat ook belangrijk was, dat de directie um, daar ook achter stond. En dus dat die eigenlijk... moesten zelf ook even een stukje gaan ja, doen? Ja, en het is ook eigenlijk <lacht> bij het nieuwe werken zo. Je zou de PowerNapture ook heel goed in het nieuwe werken kunnen toepassen. Nieuwe werken, dat is dat je veel thuis werkt. En flexibele nee, werktijden. Nou, ja, het nieuwe werk is eigenlijk uh, de, uh, dat mensen de vrijheid krijgen... om te werken waar en wanneer ze willen... Okay en dat ze resultaatgericht worden afgerekend. En niet ja. dat ze van 9 tot 5 ergens zijn... maar dat ze op het ja. resultaat worden afgerekend. Maar ik begrijp wel dat ze inderdaad pas een, een tukje gaan doen... als die directie uh, dat ook doet, want anders dan... Schaam je. Ja, ja. Dan, ja. dan ga Zat je je, je schamen toch? Ja, ja. ja dan is niet geaccepteerd. Nee. nee. nee dat klopt. En, die, en die stoel, is dat een soort tandartsstoel, Sander? Uh, nee, dat is iets anders. Want uh, ik had hem dus in principe voor mijzelf uh, ontworpen... omdat ik uh, in mijn kantoor niet genoeg plek had voor een bank of een bed... En, uh, toen, uh, dus Ik heb nu een stoel ontworpen die zoveel ruimte inneemt als een normale vergaderstoel. Hij staat rechtop, je kan hem dus in een vergaderzaal neerzetten, aan het hoofd van de tafel, dus een soort troon. Maar je kan hem, als je dan een power napje gaat doen, dan kan je hem kantelen. Aan en de ene kant op, dan heb je twee meter lang bed zeg maar, om op te liggen. Maar als je hem aan de andere kant kantelt, dan kan je met je benen gebogen in 90 graden omhoog liggen. En dan uh, ontspant de onderrug ook. Daar hebben we ook met een aantal medespecialisten naar gekeken of dat inderdaad zo is. En zij zeiden van nou, dat is inderdaad goed, want naast inspannen is ontspannen heel belangrijk. Dus mensen moeten niet alleen sporten, maar ook ontspannen. En dat kan dus op deze stoel zodanig dat je rug extra ontspant. De stoel Gerard Kerkhoff, dat klinkt als een schot in de roos denk ik, of niet? Ja, ja, ik... Kijk, uh... we... De webcam staat geloof ik aan, of niet? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, achteraan. ja, die staat aan. Okay. Ja. Nou ja, hier hebben we een, een klein uh, fotootje ervan. Dan moet je hem even daarboven houden. hè? ze Kijkt u even. <lacht> <lacht> niet... We, nee. zetten, we hem zetten hem op, op de website. We zetten hem wel op de website. Ja. Nou, het lijkt me fantastisch. Ja, en dan zit ik op het tablet. Uh, Je ja, hebt wat te aangeraakt. Te raakt, dat en dat nou, nou is die weg. Schaam, maar, maar goed. Geert. Nee, nee ik, ik, uh, Als de omstandigheden toelaten, ben ik er uh, voor. Uh, ik vind het een uitstekend idee. Uh, ik weet dat er ook in het buitenland allerlei soorten exemplaren uh, uh, uh, uitgeprobeerd zijn uh, met positieve resultaten. Uh, het voegt bij aan inderdaad de flexibilisering van arbeid. En uh, we hebben een periode achter de rug waarin heel veel gesleuteld is aan werkroosters. Wat ontzettend belangrijk is ook om, uh, laten we zeggen, uh, de werknemer. Uh, uh, het welzijn van de werknemer te stimuleren. Uh, waar we nu naartoe gaan is individuele. Oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> Helaas, je kan er zin ik niet af. Nee. Ik, ik wil nog heel even tegen de luisteraar thuis zeggen... dat als u wilt helpen om mysteries op te lossen rondom het slapen... ga dan even naar onze website ntr.nl slash Pavlov. En uh, daar vindt u meer onder, uh, informatie over het Groot Nationaal Slaaponderzoek. Ja, tot zover Pavlov. Dank Sandra Riese, Gerard Kerkhoff en Stefanie Welten. Wilt u reageren? Mail naar pavlovradio@ntr.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 Tot 15% korting op elektronica en tot 70% op mode Eerstweekamp.nl. Dit is Radio 1.